zij de zee, zij zee, het trouwe blauwe zee. Jij verdwijnt, met je wel en de met je botters en je jallen, met je harenkies en scholen. Neem je straks ons hart ook mee. Zuiderzee, Het zeemansgraf gaat dicht, geen scheepje zal er meer vergaan. Beschaving heeft de overhand gekregen. Geen visser zal verdrinken, hij wordt nauw gevierenteerd op onze onbewaakte overwegen. Waar eens het lied der branding zong, vol groots romantiek, woont straks de orang pendek en bedrijft de politiek. Waar eens de veerboot stamte naar Enkhuizen en terug en passagiers zich naar de reling richten, En daar hun diepste innerlijk blootlegden voor elk een met moedeloze zeegroene gezichten. Waar jaren voor Marconi toch de korte golf al liep, daar sukkelt straks de eenmans en heerst de Spaanse greep. Zuidere zee, oude trouwe blauwe zee, jij verdwijnt met je wel een week. Met je veerboot naar Staboe, waar wij ons diner verloren. Neem je straks ons hart ook mee, zuidere.